Welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profeetie. We zijn de vorige keer, Jan van Barneveld, ook heel hartelijk welkom. Uh, we zijn de vorige keer geëindigd met de verwarring van Europa. En hoe dat nou eigenlijk allemaal zo gekomen is. Ja. Zou jij nog een antwoord op geven? Oh ja, nou een antwoord. Ja, nou eigenlijk <laughs> weet ik het wel. Ja. Het is in Europa begonnen bij de verlichting. Mm -hmm. en dat is die stroming. In Frankrijk begonnen. Dat is al even geleden, toch? Dat is al lang geleden. Dat ja. was uh, rondom het jaar. Het jaar 1700, 1700 zo'n ja, beetje, ja. Dat. En toen is die. Ja, de, de uitkomst zal ik alleen maar even vertellen. Mm -hmm. Dat was niet Dieu, niet metre. En toen werd God de samenleving uitgegooid. Dat is ja. in Frankrijk ook. Ja, de, de, godsdienst is best. Maar hou het wel achter de voordeur. Ja. En binnen de kerkmuren. En zolang het maar niet over Jezus gaat. En zolang het maar nou, in het algemeen en, over en God gaat. En de heilige gaat. geest al sowieso niet. Toen heeft door deze, laat ik zeggen, filosofie, heeft de Europese Unie, die aan meedeed, God vaarwel gezet. Hmm. Toen is het stapje erger geworden. Toen wilde die Europese Unie verder gaan dan wat ze waren, de Europese Europese uh, de economische, economische gemeenschap. gemeenschap. Ja. En toen gingen ze politiek steeds verder. En toen is het plan van de leiding om eigenlijk de nationale staten in de prullenbak te gooien. Weg te ermee moet één grote Europese wereldstaat worden. Wat dan Theologen noemden het herstelde Romeinse Rijk. En daar moest een grondwet voor komen. Dat is toen afgestemd door Nederland en Frankrijk. Mm -hmm. eh, maar toen hebben ze het verdrag van Lissabon ervoor in de plaats gekomen en geno genomen. En in dat verdrag, wat zeer tot ontstemming van de paus en vooral van Polen, werd God weggelaten. Geen noemen van God, eh, islamitische God, de Rootse God, de protestantse God. Geen religie. Geen religie. Ja. En ook onze jood-christelijke achtergrond ja. is weggelaten. Ja, daar heeft Nederland ook lekker aan meegedaan, toch? Heeft Nederland ook hard aan meegedaan, <coughs> ja. bijna alle staten. Toen hebben wij God vaarwel gezegd. Hmm. Als de mensen God vaarwel zegt, dan zegt God, oké, okay, ga je gang maar. Ja, Zoek het trek, zelf maar uit. Dan trekt hij zich terug als een gentleman. Want zoals bij Israël ook al het geval. Israël is altijd het voorbeeld... Maar was een koning, die had het heel goed gedaan, het was goed gegaan met hem. En op een gegeven moment heeft hij God van gezegd, is hij de afgoden gaan dienen. Ja. Ik een profeet en die komt, zo zegt de heren, Die nou, spreekt het woord Gods die profeet, ook in de Bijbel. Mm -hmm. Zo zegt de heren, uh, je, jij hebt God verlaten en dan ga ik u verlaten. Ja. Als God je verlaat, waarom kon de duivel niks, daar gaan we straks over hebben, niks aan je opdoen? Mm -hmm. Ik kan niks tegen Job doen, zei de Here God. Uh, zei, zei, de zei de duivel tegen de Here God. Ja. Ik kan. Want en, u, hebt, u, uw, u, u <laughs> hebt een beschermende muur rondom ja. hem. Ja. Als we God verlaten... Ik zeg niet dat Job God verlaten heeft... Nee. maar als we God verlaten, heeft, dan verlaat de Heer ons. Hm. Dan komt er een vacuüm en dan komen we in Duitsland, tak zei, die oude Germaanse goden weer terug. Ja. En dan komt... De, en dan komt Allah over ons, van de islam. Mm. Ja, en dat is het hele probleem. We hebben God verlaten. En daarom raken we in de verwarring en vol van problemen. En dan geven we op een gegeven moment God nog de schuld ervan ook. Ja, dus eigenlijk is het zo van als, uh, als een land zegt van ik heb God niet nodig uh, als leidraad in, in, in het leven van het land. Ja. Dan <coughs> zegt God van nou oké okay, dan. Uh, Zoek het met maar uit. Dan, dan prima, maar uh, ja, ik ga je niet dwingen om uh, mij, mij als God te zien, uh, dan moet je het maar gaan doen met de goden die je zelf bedenkt. Ja. Maar uh, daar kwam nog een tweede ding bij. Brussel heeft ook Israël in de steek gelaten. Ja. En heeft ook Israël verlaten. En daarom gaat het uh, met Europa bergafwaarts. Ja, hoe is dit de uh, positie van Nederland op dit moment ten opzichte van Israël? Uh, ik heb het idee dat Nederland dus uh, Rutte, Koenders, het hele gezelschap, dat die als schoothondjes achter Brussel aanlopen. Mm. Ik vind het verschrikkelijk erg, vind ik het. Ja, uh, ik, ja ik, ik, vind, ik kan het onaansprekkelijk erg, dat, dat helpt Nederland. Uh, Brussel sleurt Nederland mee en, en België en mm. nog veel meer landen, sleurt het mee naar een bepaalde afgrond. Ja, dus we moeten een nieuwe krachtige regering hebben, die wel achter Israël staat. Ja, die flink is, die achter Israël staat, ja. ja. Maar goed, dat is uh, een van de opmerkingen die ik in een latere uitzending zou, ja. zou kunnen maken. Uh, wat moet Nederland doen? Maar dat, dat is het hele probleem. We hebben God verlaten en God zegt, oké, okay, zoek het maar uit. Mm -hmm. en, en, en, en dan komen we <kwijnt> zo in de problemen. Ja, en dan kom, komen we eigenlijk bij, bij Job als profetisch type van Israël. Ja, uh, dat is ook het thema van deze aflevering. Uh, hoe, hoe, hoe kan Job daarin gezien worden? Ja, nou, kijk, typen, uh, voorbeelden, die zijn er van de heer Jezus, tientallen voorbeelden, ja. maar ook van Israël. Een He, voorbeeld, van de, de, de, heel merkwaardig van de heer Jezus, is die slang van Mozes. Ja. He, Mozes, de, de is, hadden gezondigd, er komen gruwelijke slangen, een bijt was al dodelijk. En de Israëlieten roepen naar de Heer En Mozes moest een koperen slang maken. En wie zijn blik op die slang wierp, die zou gered worden. Precies. Dus de zieken werden uit, uit de tenten gesleurd. Kijk naar die slang. En ze werden beter. Nou, dat zeggen wij ook. Dat is een type van de heer Jezus. Eén blik op het kruis, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En dat geeft redding. En dat geeft de heer Jezus ook zelf aan. Jonah is ook... Een type van de heer Jezus in bepaalde gevallen. Eh, gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de maag van de, eh, van de grote vis was, zo zal de zoon de, des mens, zal de heer Jezus drie dagen en drie nachten in het graf zijn. Ja, hm. En zo zijn er eh, zeer veel voorbeelden en types. Paulus maakte gebruik van. Het leven van Jozef was één type van de heer Jezus, maar was ook een type van Israël. En daar komen we op de nou, Job is ook een type van Israël, in de allereerste plaats, om zijn schuldeloos lijden. Job die was niet schuldig. was niet schuldig. Ja, je zou denken, van een mens uh, is een mens en een mens heeft altijd wel iets van zonde bij zich. Al was het alleen maar vanuit. Ja, Nou praat je bijna als de drie vrienden van Israël. Ja, dat is precies. Ja, en en ik probeer het even open te gooien. Zo van, ja, ja. Jij zegt, Job was niet schuldig, maar hij was wel een mens zoals jij en ik. God achtte hem niet schuldig. Dat Amen. Is Amen. God Dat is had... Kijk, de, de, de hele, laat ik zeggen, de, de hele stelling, die gruwelijke stelling van, hij is ziek, dus hij zal wel wat gedaan hebben. Ja, precies. Er is een gruwel in de ogen ja. van God. Maar daar kom ik nog op terug bij, <coughs> bij de blindgeborenen mm -hmm. en in een volgende uitzending. Ik moet ja. eerst even kijken wie Job eigenlijk ja, was. Precies. Ja. Job was een ongelooflijk rijke en vrome Jood mm -hmm. en die woonde in Uz. En dat is een plek in Edom, in het huidige Jordanië. Daar woonde hij en hij... Eh, uh, verwachtte de Messias, hij was Joods, hij verwachtte de Messias. Om maar even kijken, ik heb het even opgezocht, op 19. Uh, daar zegt hij, als hij wanhopig is, hij, maar ik weet dat mijn verlosser leeft. Ja, ja zelfs een, een prachtig evangelisch lied geworden. Ja, nou, yeah, zeker. Yeah. Uh, vers 25. Ten laatste zal hij op het stof optreden. Uh -huh. Met ja. andere woorden, hij geloofde in de opstanding der doden. Typisch ja. Joods. Nadat mijn huid al dus geschonden is, zal ik vanuit mijn vlees God aanschouwen. Hmm. Dus een tweede argument is dat geen van die drie vrienden gebruikte de godsnaam. Je weet, in de Bijbel staat vaak heren, heren. Ja. Waarom is dat dubbelop? Het is niet dubbelop. Het ene Heeren is eigenlijk Adonai, mm -hmm. Adonie, En wij zeggen als we het over God hebben, over de Heer. Ja. Of... Mm -hmm. Als we wat meer orthodox zijn over de Heeren. Ja. Nou ja, zo so wat. Als we maar eerbied hebben voor God. Precies. En, en de Joden die hebben, die zeggen dan ook Adonie of Adonai. Want Adon is Heer mm -hmm. en een i achter een woord. Abba is vader, Abi is mijn vader, dit is mijn. Ja. Dus Adonai is mijn Heer. Dat, maar dat is niet dat is een titel van God. En De eeuwige is een titel van God, de almachtige is een titel van God. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn titels. Maar wat is zijn werkelijke naam? Die staat dan in het Engels met Lord met vier hoofdletters. En, en als er dan heren met vier of vijf hoofdletters staan in de Bijbel, of Lord, dan staat er in het Hebreeuws de, de godsnaam. Dat is J-H-V-H. Ja. Wat door die Jehova getuigen Jehova genoemd wordt. En wij zeggen dat, uh, die, die godsnaam nauwelijks durven te spreken, ja. uit eerbied. Mm -hmm. En die zeggen, ja dat is de eigen naam van onze hemelse vader. Ja. En dat is, dat is machtig mooi om die eerbiedig uit te spreken. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk dat Job dat wel kent. In het begin zegt hij, de Heere heeft gegeven en genomen, als hij als alles kwijtgeraakt is... En dat staat, de godsnaam staat daar. En ergens aan het einde van uh, zijn ellende noemt hij ook de godsnaam. Dat kun je ook in de Bijbel gewoon nakomen. Volgende week wil ik het graag hebben over, uh, over de drie vrienden. Apart nog eventjes. Ja. Wie dat zijn en wie ze voorstellen. Job is ook een typisch Joods boek. Sommige uitleggers zeggen dat hij door Jeremia geschreven is omdat er veel overeenkomsten zijn met de klaagliederen van Jeremia. Mm -hmm. En Job vervloekt zijn geboortedag in het begin. Ja. En Jeremia vervloekt zijn geboortedag ook. Die is woedend op. De, de man die, zijn moeder uh, die, die de boodschap aan zijn vader bracht. Je hebt een zoontje gekregen. Ja, ja. Dat, dat, is, dat is nog meer. Uh, bijvoorbeeld Psalm 44. Dat is ook, en de klaagliederen zijn allemaal... Precies hetzelfde als de klachten van Job en, mm -hmm. en van zijn vrienden. Ten derde, Job wordt ook Gods knecht in de Bijbel genoemd. Ja. In het begin zegt de Heer tegen Satan... Die zegt, ciepie, zie, je mijn knecht, zie mijn knecht Job. Zie mijn knecht Job, zegt hij. Ja. ja. En aan het einde, als die, de Heer boos is op die Elihu en zijn vrienden... Mm -hmm. zegt hij, mijn, jullie hebben verkeerd over mij gesproken. Ja. En dat is heel subtiel, ligt dat... Jullie hebben verkeerd over me, maar mijn knecht Job, die heeft niks verkeerds gezegd. Ja. Hij heeft dat de hardst tegen God gezegd en hem keihard verweten. Hij heeft niks verkeerds gezegd. Dat, dat is ontroerend. Dat, dat mag dus. Je mag dus... Dat, dat gaat erom uit wat voor hart het voortkomt. Ja, ja. Dat, dat is het ja. hele criterium. Ja. En het kwam uit, uit Job's hart, uit het hart dat de Heer volkomen toegewijd is. <coughs> Ja. En dat was met Abraham precies hetzelfde. Mm -hmm. en, en, en dat was met, met, met Noach was dat. En met Henoch was dat. En dan denk ik, wat mooi. Ja. Dat dat, en en, en daar kun je heel wat bereiken bij de Heere God. En dat was Job. Hij heeft natuurlijk nooit in de gaten gehad. En dat heeft hij niet eens geweten wat erachter zat. Nee. Ja, ik zeg niet, dat zeggen sommige mensen. Ik vind dat wat eerbied, oneerbiedig. Uh, een weddenschap van God met Satan. Ja. Alsof God speelt. Nee, er zitten hele diepe geestelijke gedachten zitten daarachter. Ja, God die wil... Job die staat daar typisch voor het lijden van Israël. Maar ook voor het onschuldig lijden van, nee, van ieder mens. Want ja. de gevangenen in, uh, in, in, in Teheran of mm -hmm. uh, in, in Pakistan enzovoort. Mm. En voor de mensen in de kampen. God staat daar, daar staat Job voor. Ja, maar ook voor dat, het uh, onschuldig lijden van de heer Jezus Ja, natuurlijk. en dat, dat, dan is hij weer een type van de heer Jezus. Ja, ja. Maar hij is in het opzicht ook voor het onschuldig lijden van, van, van Job. En dat is heel belangrijk. Maar let erop, dat wat jij net zei, daar wil ik even op ingaan. Hij was niet, wel schuldloos, maar niet zonderloos. Ja. Dat is heel subtiel, ligt dat? En dat zie je in Job 7. Maar eens opletten, dat is, het, het allemaal de Bijbel maakt alles duidelijk als je het maar goed leest. Uh -huh. En Job 7, ik meen vers 21, even kijken. Oh ja. En waarom vergeeft Gij mijn overtreding niet? Ja, waarom vergeeft Gij mij mijn overtreding niet? En doet Gij mijn ongerechtigheid niet weg? En doet, ja, precies. Het, het, dus hij kent zichzelf wel. Hij kent je, natuurlijk kent hij jezelf. Maar God zag dat niet aan. Ja. Dat heeft hij eeuwenlang met Israël ook gedaan. Ja. voordat de Heer Jezus eh, voor alle zonden geboet heeft. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus hij was, nogmaals, hij was niet zonderloos, Want er is geen mens, anders zou Paulus ook gejokt hebben. Ja. Ja. En er is geen mens die niet zonder, zegt Paulus. Maar hij was wel schuldloos. Ja. Zo zijn wij ook natuurlijk. Niet zonderloos. Ja. Maar wel schuldloos, omdat de Heer Jezus onze schuld gedragen heeft. Ja. Hoe meer je dat realiseert en hoe ouder je wordt, he, des te dankbaarder je daarvoor bent. Dank u voor het kruis, Heer Jezus. Ja. Maar goed, waarom vergeeft u mij niet? En dan Jobs lijden, he, dat was ook weer een, een signaal hoe God de dingen in zijn hand houdt. Satan die zegt, uh, oké, okay, u beschermt hem, het is niet voor niks dat hij u dient. En u lief heeft, kom nou, zou ik ook doen, als u mij zo beschermde. Oké, okay, zegt de heer, kijk nou maar eventjes. En toen had God tegen hem gezegd, tegen de duivel, tegen Satan. Uh, je kunt al zijn bezit pakken. En hij pakte het, het tweede wat hij kwijtdraagde, waren zijn zonen en zijn dochters. Mm -hmm. Zeven zonen en twee dochters. En, uh, maar van zijn lichaam blijf je af. Ja. Nou, toen uh, ging hij een stapje verder... En de Heere God had gezegd: Doe maar, maar wat je wilt, maar je laat hem in leven. En zo ging het maar door. En het werd steeds verdrietiger. Zijn vrouw en zijn vrienden lieten hem in de steek. Wist je dat? Zijn vrouw liet hem ook in de steek. Ja. Zijn vrouw daar, die zei op een gegeven moment tegen je: tegen Job, Vervloek God en sterf. Ja. Ja. Zeg maar vaarwel tegen God. En dan ben je overal af en sterf. Ja. En als een zotin, zei hij tegen zijn vrouw. Nee, nou ja, goed, dat uh, kon ze dan meenemen. Hij deed het niet. God stond erbij bij hem op de eerste plaats. Mm. En dat, dat moet voor ons ook zo zijn. Want Nederland en de wereld hebben jullie nodig. Hebben ons nodig. Ja. Goed, en toen ging het nog een stapje verder. Zijn vrouw, die, uh, het was heel erg, halverwege dat lijden. En wat zegt een vrouw tegen hem? Je stinkt dat je bek vindt. <laughs> Heb je het Doe nooit maar. gelezen? Nee. Nou ja, het staat iets deftiger. Ik meen, ik in, wel, ja. in Job 19 staat dat, vers 17. Daar staat, ik ga het niet opzoeken, maar daar staat, uh, zelfs de adem van mijn vrouw staat haar tegen. Oh, oké. Okay. Hey. Ja, ja, als dus ze ja. dat eerst zo pittig zei, zal ze dit <laughs> ook wel pittig gezegd <laughs> ja, hebben. Ja, precies. Dat, het was heel, heel, heel erg. Ja. En dan gaan we even kijken hoe Job daar tegenover staat. Eén puntje. Eén kleine tekst die ik hier genoteerd heb, is Job 22. Job 22, en dan kijken we even... Oh ja, wat, wat die vrienden tegen hem zeggen. Man, je boosheid is groot, je ongerechtigheid is eindeloos. Hmm. Zonder oorzaak neem je pand van je broeder, wat niet waar was. De berooide trek gij de kleren uit. De geeft geeft gij geen water te drinken. Hongerige onthield, gij brood. Ze beschuldigen hem van alles. Daar gaan we de volgende keer wel even over hebben. Het is heel erg. Zijn geloof wordt zwaar op de proef gesteld. Mm. En ik wil daar in dit verband even Ezekiel 5, vers 9. Want dat is natuurlijk, hier is, is natuurlijk is Job een voorbeeld voor, voor Israël. Ja. Een heel duidelijk beeld. Job die hield vol zijn geloof. En Israël is al die eeuwen ballingschap door het geloof in God tot stand gebleven. Ja. Het zou ja, niet meer dan bijzonder. normaal zijn als de joden opgegaan waren in de, onder de volken. Ja, of allemaal de islam waren gaan volgen. Of allemaal, onder, uh, ja, allemaal al, gedood al zijn door al landen. die vervolgingen ja. in de middeleeuwen, in de holocaust en ja. in vele vervolgingen in ja. vele landen. En ze zijn niet te gronden gegaan door hun geloof. Mm. Dat zegt Ezekiel. Ze... Uh, oh, sorry, Ezekiel. Ik was het zelf al vergeten. EZGL. Ja, waarom? Ezekiel 5, vers 9. Maar jij, ja. jij vergeet niks, natuurlijk. <laughs> uh, ik had het net opgezocht, dus ik denk, nou wil ik het weten ook. Ezekiel 5, vers 9. Ja. En ik zal al uw gruwelen aan u doen. Wat ik zal wegens al uw gruwelen aan u doen, wat ik nog nooit gedaan heb. Mm. Dat Job's lijden, wat Israël is geweest ook, mm -hmm. dat Job's lijden zal God nooit meer doen. Mm. Geen holocaust meer. Dat, dat zegt de schrift hier. Ja. ja. Ik zal nog zware tijden hebben. Tweederde of een derde, weet ik veel, zal worden uitgemoord nog. Al die onheilsprofetieën, de schrift zegt... Ik zal het nooit meer zo doen, want erger dan de holocaust. Ik kan het gewoon niet. Ja. Mensen ze werden, joden, werden gewoon ontmenselijkt. En van Job wordt ook gezegd, als die vrienden aankomen, dan herkenden ze hem niet eens meer. Zo slecht, zo, zag, hij zo slecht zag hij eruit, zo onder de zweren zag hmm. hij eruit, zo in gekleed zag hij eruit. Ja. Wordt ook van de heer Jezus gezegd, niet meer menselijk was zijn ja. verschijning. Nee, precies. En hij had geen gedaante dat we hem zouden be uh, begeerd hebben. Zo gaat Job er ook uit. Mm. En, en tot alles raakte hij kwijt. Al zijn kinderen, mm -hmm. zijn bezittingen, alles. Ja. En toch bleef hij vasthouden aan God. Maar hij was het niet met God eens. Nee. Hij bleef fel protesteren tegen Deze. de heer. Het is niet recht. Uh, ik kan gezondigd hebben, zegt hij. Ja, kan. Maar... De straf staat er niet tegenover, in. Uh, die, niet redelijk, ja. het is te erg. Waarom neemt gij uw hand niet over van mij mm. weg? Waarom laat u me niet met rust, heren? Heer, ik heb het niet gedaan. En tegen zijn vrienden zegt hij dat ook. Ik heb het niet gedaan, wat ja. jullie allemaal zeggen. Daarentegen zijn glorieuze einde is wel ook weer te vergelijken dat, met Israël. Dat hoort dus bij de volgende uitzending, ja. je loopt er een okay. beetje okay. op vooruit. Het ja. is het punt, Job die spreekt, ik heb het hier. Hij roept uit, ik ben onschuldig, wanhopig tegen God. Mm. Maar ik blijf op hem hopen. Maar ik zeg, waar zijn nou mijn zonden? Zeg dan wat mijn zonden zijn. Ja. Zeg dan wat ik verkeerd gedaan heb. Ja. Ja. En dan krijgen we hier, dat is ook erg, hij is er niet. En de Heerde onthoudt mij mijn recht. Mm. Ik heb toch recht, ik ja, heb toch recht op gebedsverhoring? Ja. U bent toch mijn God? En het ergste wat Job overkwam, dat lezen we in uh, Job 30, vers 20. Dat was het allerergste wat Job overkwam. En dat was ook het allerergste wat de heer Jezus overkwam. En dat bladert nogal Job 30, vers 20. En dan zegt hij, ik roep tot u om hulp, maar u antwoordt niet. Ik sta daar, maar gij let niet op mij. Ik sta daar, maar gij let niet op mij. En zo zullen ook heel veel Joden bij de gasovens hebben gestaan, bij de vernietigingskampen, ja. met dezezelfde kreet. Zoals de Heer Jezus aan het kruis. Mm. Mijn God, mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Ja. En dat had Job precies, precies hetzelfde. Dus vandaar dat Job ook een teken is van, van Israël. En van Israël. En, en zo zeiden de rabbijnen ook als de Joden op het punt stonden af ik, ik kan er bijna niet over praten nee. afgeschoten te worden zeiden ze mensen dit is tot verheerlijking van de naam van God ja. en dat was tevens een schreeuw naar God waarom doet u dat here mm -hmm. en dat zie je bij Job precies hetzelfde. en dat is uh, ontzettend en dat gaat nou, van Israël ook door lijden tot heerlijkheid maar de tragiek is, Job heeft nooit geweten waarom. Hoe zou die dan van dat trauma gekomen? Dat is een trauma voor die man geweest, hè? Ja. Ja, er kwam geen traumahelikopter. Je verliest alles. Ja, ja? Je, verliest alles. Ja, je verliest alles. Ja, je verliest alles. En je hebt je, je vrouw laat je in de steek. Ja. En je vrienden die uh, beschuldigen je van allerlei onwaarheden. Je wordt voor leugenaar aangezet en voor smerige gezet. aangezet. Mm -hmm. je, en dat is met Israël precies hetzelfde allemaal zo gegaan ja. in de loop van de geschiedenis. Ja, vandaag de dag zou Job uh, in de Wereld door zijn geweest en in, uh, bij Pau in de, in de talkshows allemaal besproken worden. Ja. Kijk nou eens wat die man allemaal heeft gedaan en dit en zo en zo. Ja, ja. en dat gebeurt met Israël ook. In ja. de, de Verenigde Naties daar hebben ze spe speciale afdelingen om Israël te veroordelen. Hmm. Ja. Er is een afdeling die heeft ik meen, in de laatste jaren 60 resoluties aangenomen, ja. waarvan uh, ruim 50 uh, tegen Israël en een paar tegen ISIS en een paar tegen Syrië en een paar, weet mm. ik wel, tegen wie wat. Het is, het is verschrikkelijk hoe de wereld van leugens beschuldigt. Ja. Nou, het is in ieder geval zo dat er hoop is voor de toekomst, want daar gaan we de volgende aflevering over hebben, over Job die... Ja, maar, een glorieus einde heeft. Maar het geheim van Job dan? Waarom heeft Job dat dan meegemaakt? Dat gaan we de volgende keer horen. Oh, ja. Is het, ja, ja, ja oké okay, dan. Hartelijk dank, Jan. Uh, ja, waarom Job dat heeft meegemaakt. Zijn geheim. We gaan het volgende week horen. En daarom nodig ik u uit om volgende week weer te kijken naar de serie Eindtijd en Profeetie. Hartelijk dank voor nu. Maar...